Is hij niet prachtig? <laughs> Dag Maarten. Dag Eert Zitten zij van het museum hiernaast? Ja. Dan ga ik daar maar eerst naartoe. Hier zal schilderman toch uit moeten om zijn verblijfspapier te halen?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 Eet smakelijk. Wat, wat voor een? Een nagel. Mm, ik gebruik ook vaak een Sony, omdat je die om je nek kunt hangen. En ik heb ook niet een auto. Ik, ik heb ook geen auto. Ik, ik wist niet dat jullie tegenwoordig ook veldwerk deden. Hoeveel? Op welk gebied bijvoorbeeld? Trouwens, dorsen, maaien, broodbakken, verhalen, moppen. Moppen? Ook schuine moppen, hè?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 Idioot. Onzin. Yes. Je moet het goed hebben van Kipperman. En bel van tijd tot tijd op. Wat ik daarmee moet, weet ik niet. Is een rare schuilei. Een rare schuilei <laughs> Wat moet je met heen? Je bent in de put. En toch moet je de moeder maar inhouden. Het kan altijd erger. Is weet het.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 Het een goede basis. Jij krijgt ze nooit meer. <lacht> maar ik vind het wel een probleem. Ik weet ook niet wat ik ga doen moet. Omdat dat werk nog helemaal gedaan moet worden. Anders kan het tijdschrift niet verschijnen. Waarom... waar is het niet... is zo? Zeg het nog eens? Waarom niet eens met een faal. Waarom nou, baas niet met een vrouw. <lacht> <lacht> ik moet erom lachen, maar ik kan er geen talen vastknoppen. <lacht> Waarom pra praat je niet eens?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 Werven we naar elkaar? Ja, ik heb er wel nooit in nodig. Maar als je onder de tram komt, dan heb je tenminste een naam in je notitieboekje. Dag, Maarten. Ja, Engeline. Dag, Engelien. Dag, Engelien. Hoi, Engeline. Oh, sorry, hoor. Ik dacht dat ik je al gezien had. Laatst ben ik maar eens alle naambordjes in de buurt langsgelopen. Ik denk nu maar dat ik de dokter met het aardigste potje neem. Mijn dokter heeft zijn voornaam voluit. Dat vond ik erg aardig. Oh, maar dan zou ik me ik niet nemen. Want dan is het minstens twee keer zo duur.